We gaan verder, oh. oh. en nu met Brit Gadasha, pagina 5, als so ik me niet vergis. In ieder geval, perk 5, perk 1, pagina 5, en dan bovenaan het vers 16. Iedereen? 16, ja? Uh, we zien nu uh, komt er een, een reeks uitspraken van Yeshua tot zijn, ja, tot zijn leerlingen, geloof ik. Ja, tot, en uh, verder zegt hij tegen hen, Ken je er? Uh, de volgende regel, hem. Lifnei bnei Adam, lemaan yiru ma seichem atovim, vishiphu et avichem de volgende regel: Shabashamayin. Dus daarvoor in de vorige, in de vorige les, vorige, vorige, vers, vers had hij gezegd dat men plaats niet een een uh, lamp onder een korenmaat, maar men laat het zien. En het, het, het moet stralen. Een lamp is gemaakt om te stralen uh, in het hele huis. En dan zeg hij, Ken je ja er, or hem? Zo uh, laat ook zo jullie licht schijnen. Lief nee, Adam voor de mensen leman hier u op dat zij zullen zien, maar zij hem hatuim jullie goede daden. We schiphu eta wie hem en zullen geven aan jullie, Vader in de hemelen. Kijk hoe hoe geweldig hij dat presenteert. Aan hen. Hij, hij spreekt als het ware niets over zichzelf. Zie je dat? Geen woord over zichzelf. Over zijn status. Hij zegt dat jullie licht uh, zullen laten zien. En daardoor zullen de mensen, zullen mensen zullen prijzen hulde geven aan jullie vader in de hemel jullie vader in de hemel we zien daardoor ook dat de mens ook wordt deelachtig aan de erfenis van Yeshua wanneer die de zijn um, woorden naleeft voor alle woorden de hele leer van Yeshua Komt van zijn vader. Dus als je zijn woorden ter harte neemt, dan eh, kom je daarmee ook tot de vader van Yeshua. en het wordt ook jouw vader. 7. We al te damu kibati. We et a torah, O et divree an de Lo wat lehafer ki im le mal Kijk nou wat is zegt nu direct hierop. En dan heeft hij nu over zichzelf. Alte damu. Je uh, moet je niet verbeelden. Kivatiele hafeer dat ik kwam om de Torah, uh, zeg je dat, uh, te, te niet te doen, of zeg je dat, om de Torah te op te heffen, ja, op te heffen, is dat zo so? op te heffen, de Torah of de woorden van de profeten op te heffen. Hafel, ik kwam niet om op te heffen, maar kie im oot. Maar ik kwam maar om te vervullen, in vervulling te brengen. En dit hier is het geweldig wat je ons zegt. Want de hele Torah is gegeven, goed opletten, is gegeven. Uh, aan het volk Israël, zij moesten het naleven, scrupuleus, minusculeus, naleven, woord voor woord, totdat, goed opletten wat ik probeer te zeggen, totdat Yeshua zou komen. Want uit de nakomelingen vanaf van Abraham, zij moesten zich houden aan de wetten van de Torah. Met de wetten van de Torah bedoelen we dan de wetten van het verbond naar vlees. Daarom moesten ze al die wetten nauwkeurig ook naar vlees uh, naleven. Niet alleen naar, leef, naar vlees, want we want zien wel van de profeten dat zij... Uh, berispen als het ware het volk dat zij uh, niet dat zij te gemakkelijk of ze omgaan alleen met, met de wetten van het Torah dat zij die alleen maar zien als, als materiële dingen ja? dus dat zij bijvoorbeeld brachten, br brachten de offers op in de tempel en de offers die dieren waren voor hem belangrijker dan van binnen de één keer tot één keer te komen en al die andere dingen, dus, waardoor zij uh, aan de schepper bidden en dan, aan de andere kant uh, misbruik, gewoon misbruik maken van de armen weduwen uit hun huizen wegzetten. En al die andere dingen. Belastingen niet betalen. En al die andere onrecht die zij plegen. En, maar dan van buitenkant alleen maar... schijnheilig doen. Maar dat... Zij moesten dus de Torah vervullen... nauwkeurig te vervullen... totdat Yeshua zou komen. Want er moest... staat in de Torah... Eh, de hele Torah spreekt over de vervulling. En deze vervulling van de Torah hij moest plaatsvinden, moest gebeuren uh, um, aan de ziel, aan de mens die aan de mens Yeshua, aan de ziel Jeshua. Dus hij heeft eigenlijk de Torah vervuld. Wat betekent dan verder? Dat betekent dat het betekent niets verdwijnt in het geestelijke. Wat wil Jezus zeggen is, niets verdwijnt in het geestelijke. Alle wetten die in de Tora staan, die zijn, die zijn heilige wetten, de, de wetten van het heelal. Die, die, die, die, die worden niet opgeheven door mijn komst. Maar mijn komst brengt de Tora tot vervulling. Want zonder Yeshua zou geen vervulling zijn. Eigenlijk, zonder Yeshua zou wat was, uh, niemand zo komen, kunnen komen tot die vloeiende verbondenheid met de schepper. In de Torah van Moshe is, is uh, tweeledigheid, alles is tweeledigheid. Kosher, niet kosher. Ja, Jood, niet Jood. Um, geoorloofd, niet geoorloofd, al die andere dingen, rein on rein, terwijl, in Yeshua kwam, zo so alles is geschreven in de Torah, dat het, uh, wat in de Torah geschreven was, plaatsen over de vervulling, is geschreven over Yeshua, en dan, hij bracht de Torah tot vervulling, Daarmee, wat betekent dat betekent dat al dat fysieke, al die fysieke uh, uitvoeringen van de wetten die men fysiek deed, is door het vervullen van de wet van Yeshua, door zijn opoffering, door zijn woorden wat hij bracht van de vader die zijn uh, omgevormd, als het ware, opge, opgebracht omhoog naar het geestelijke. Dus dat is, dat is niet meer, de Torah is volbracht. Dat wil niet zeggen dat men hoeft niet te, te leren Torah of de... Of de de wetten te, te volbrengen zoals die zijn, maar in een ander licht wat Yeshua had gezegd. Dus die eenheid die bereikt wordt, dat is dus de Torah van absoluut wat Yeshua heeft gebracht. Waarbij niet meer uh, mag, niet mag. Alles is in Yeshua wordt. Die. De tweeledigheid leidigheid wordt opgelost. En daarmee ook de eenheid met Hashem gewaarborgd. Dat is wat Yeshua heeft geweldig, geweldig wat hij gebracht heeft in de wereld. En daarom ook nu wie de Torah naleeft. Woord voor woord, letter voor letter. Zonder Yeshua, zonder aanvaarden van Yeshua, absoluut zeker is, dat die niet kan komen tot de eenheid met Hashem. En die kan ook geen redding ontvangen. Want de, de vervulling, de hele Torah spreekt over Jeshua. Het hele volk is eigenlijk, het hele volk van de schepper is eigenlijk opgeofferd aan één uh, idee van de schepper om de schepping al het goede te brengen. En het hele volk dient er gehoor aan te geven met het uh, hoogste ervan de hoogste hoogte bereikt uh, was in de ziel van Yeshua en in zijn opoffering en daarom wat hij ook zegt dat hij kwam te vervullen en wie zich Verbindt met deze vervulling, met de vervulling van Yeshua, die vervult ook de Torah. En andersom is het ook wie de hele Torah vervult. Elk woord en alles wat zij leren, wat dat volk nu leert. Er zijn research in Jeruzalem, bij daar geweest dan voor elk probleem hebben ze daar een, een, een, een research institute, institute geestelijk en alles leren ze en ik denk in mijzelf, kijk nou hoeveel krachten aangewend um, worden voor het leren van het maar dan naar vlees en zijn koppen zijn geweldige koppen die dat echt veel gigantische ommekeer, gigantische invloed kunnen hebben in het uh, aantrekken van het hoge licht. En ze leren allerlei onderwerpen die, waarvan ik denk, wat doet het? Het zal nergens toe nergens toeleiden. Het is in plaats van, in plaats van al, en ze verwachten natuurlijk dat het de vervulling zal komen, terwijl de vervulling is al gekomen, is al geweest. Je moet het alleen oogje open, oogjes open doen en aanvaarden, aanvaarden die genade die aanvaarden en niet koppig blijven hangen aan die traditie waarbij het hart van steen blijft. Je moet van hart, moet je vlees weer maken. En net zoals de tandjes wat wij doen. Moeten wij weer de tanden, van tijd tot tijd, moeten wij ook weer schoonmaken. Van, van kalk en van alle andere dingen. En zo'n verkalking gaat weg direct bij de mens als die aanneemt de Jeshua. Want de hele Torah spreekt daarover over deze vervulling. Dan is het niet nodig. Dan is het net of ik net zoals wat ik bijvoorbeeld uh, ervaar zelf dat de Torah is alleen voor mij. Ik verbind de Torah met Yeshua en dan heeft het zin en dan gaat elk woord gaat leven. Maar zonder Yeshua ik kan het leren Duizenden jaren zal niet helpen. Jammer van tijd. Jammer van, van inspanningen. Want het brengt geen leven met zichzelf. Nee. Dat is wat Yeshua zegt. Ki de volgende 18. Ki Amen, omer Nila Aadikia vruha De volgende regel va arets Lotavor od Jud sorry yod achad Okutz echad mina torah. yukam akur. Ik weet niet zeggen ons. Zeer zeer diep en wat hij spreekt is uh, van het einde van alles. Ki amen, want waarlijk zeg ik aan jullie. Ad ki avroet totdat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Lot avor zal geen jod In christelijke literatuur wordt iets anders gezegd. Ander woord gebruikt. Maar hier staat het zoals het yeshua had gezegd goed opletten wat je ons zegt, en dat is geweldig dat wij hebraeus leren in, het, in de originele taal, op, zal geen jod of kots of een, ja, zal geen letter jod, dus jod betekent zijn kleinste, kleinste letter van het alfabet zal geen letter jod, betekent de kleinste letter, zal uh, voorbij gaan, of zeg het dat, zal... ...verloren of... ...zal... Huh? ...nee, zal... Uh, ...verloren gaan... ...of... ...of koets, zie of koetsen gaat... ...of een stippeltje... ...en dan, dan heeft hij... ...of een stippeltje... ...of één stippeltje, zelfs... ...van de Torah... ...zullen weggenomen worden... ...dus dus zullen geen jod, geen letter jod en geen stipeltje van de uh, van de Torah zullen so, weggehaald worden weggenomen worden Ada de scheruw totdat alles zal uh, uh, gebeuren dus wat zegt hij dan? Geen Jood is geen letter Jood. En geen stippeltje van de Jood. Dan weten we wat het is. Geen Keter en van de Torah. De kroon van de Torah betekent niet zomaar dat het. Uh, dat het niets zal, uh, niets, dus geen kleinigheid zal niet uh, wegvallen van de Torah. Maar dat betekent juist het hogere, de Jud en de Koets van de juid. Dus De, de, ketter, de tora, ketter de Torah, de ketter en de hoogma van de Torah zullen niet weggenomen zijn. לכן, האיש אשר יפר אחת מן המצוות הקטנות האלה ולמד את בני האדם ועסות כמו, כתון יקרא לו ומלחות השמיים. אשר יעשה ולמד לזה de volgende regel gadolikaré kare, ha -shamay. Dus wat zegt Jons? ons? Hij zegt zelfs de Jude en de en de kots van de Jude of de het stippeltje van de Jude van de Torah, betekent alleen wat je leert van de Torah alleen de klieketter en kli dus de, de lichtste kilim. Ja, de lichtste kilim. En de lichtste kilim natuurlijk overeenkomen. Wat is de Torah? De Torah zijn de voorschriften. En de voorschriften die dus waardoor men het licht ontvangt in de kilim. Dus de, als men spreekt, spreekt van de. Jud, betekent de gli en de kots, en dan het stippeltje van de, van de klieghochma, betekent ketter, betekent lichtere, de meest lichtere kilien, die uh, van de Torah, dus die de Torah bij de mens teweeg brengt, of, uh, und, uh, als, als corrigeert, licht brengt, dan zegt hij dat, uh, dan zegt hij nu lachen daarom, ha is, een man, als er een die weg zeg dat uh, oh, uh, wegneemt één van de voorschriften van, van deze kleine voorschrift. Weken kleine welke, kleine voorschriften. Die voorschriften van de, van de meest, van de, van de dunste kilim die de Torah uh, aanspreekt. Dus Keter en de Chochma. Willamette nee, Adam, en zal leren de mensen. Lasot, de volgende regel, Lasot kan om te doen zoals hij dat doet. Katholieke Karelo zal klein genoemd zal men hem klein noemen in de Mahut in het Koninkrijk der Hemel. Asher Yase, en heidi deze kleine voorschriften zal wel doen, wil en zal hem onderwijzen. La ze gadoel je karewe malchut chamayem. Deze zalmen. groot noemen in het koninkrijk der gijmo. Punt. twintig. Ki omer lachem. Kilo tigje I'm lotie gje de volgende regel. Merubami tsit asofrim. Waproshim. Lota wooba wa goed shamayim. Kijk wat hij zegt ons. Dat is wat antwoord wij hij geeft ons. En wat op, ke om wat ik zeg jullie. En als hij zegt, ik zeg jullie, betekent de klikketter. De hoge klikketter. En die, wat die ik zeg jullie. Ihm je het kat hem, indien jullie recht, rechtvaardigheid zal niet groter zijn dan de rechtvaardigheid van de schriftgeleerden. en de proschiem en de fariseers Lota wo, dan zullen jullie niet komen, binnenkomen in het koninkrijk der hemel. Groter, zie je het, groter. Groter rechtvaardigheid, groter zijn, betekent ook hoger. Betekent tot de kli keter. Hallo, 21. Shematem, Kine le rishonim, Loter en nu langzamerhand begint hij ons onthullen de wetten van het Koninkrijk der Hemel. En vergelijken hen eigenlijk met de interpretatie van de wetten zoals die gegeven zijn door Moshe. En de interpretatie van de wetten, zoals die geïnterpreteerd worden door de schriftgeleerden en de fariseers. Duidelijk, want in de Torah staat alles, alles eigenlijk, maar de interpretatie van de wetten is anders. En niet alleen dat, omdat ook Moshe moest ook een zekere concessie doen. ...aan het volk. Niet dat hij dat... Uh, ...de Torah had aangepast... ...aan het volk. Maar wel een zekere concessie... ...gemaakt voor het volk... ...omdat zij konden... ...hij zag dat zij nog... ...misschien de tijd natuurlijk... ...een kwijt tijd eten was nog niet rijp of zo... ...maar dat zij konden nog niet... ...het geestelijke... ...het verbond naar... naar Geest konden ze nog niet aan. En daarom had, ze, had hij hen gegeven voor de time being, alleen totdat Yeshua zou komen, of totdat hun wijsheid zou toenemen, had hij hen de wetten gegeven die, op de manier dat dit uh, voor ja. hen uh, het bruikbaar zou zijn. En je kan wetten uitvaardigen wat je wil, als je, als je de wetten uitvaardigt voor een volk en dat die wetten niet haalbaar zijn, niet uitvoerbaar zijn. Dan wat heb je eraan? En nu met Yeshua kwam het wel um, het moment aangebroken waarbij men al de wetten... Uh, Direct kon men dan die wetten van Hashem al uh, zien, ervaren en aannemen en leven naar de geest. Leven naar de geest van die wetten die het leeuwig leven brengen. Daar gaat het om. De heilige, dat de, jij kan leren in de Torah op welke manier jij wil het eeuwige leven krijgt men niet. Gewoon de Toraal, als men de Toraal leert zonder Yeshua aan te nemen, men ontvangt het eeuwige leven niet. Bedoel ik, in, hier in deze, in deze wereld, dan praten we niet over de toekomstige wereld. Uh, al die, die interpretaties, al die beelden, al die um, theologieën, maar we spreken alleen maar over één ding om in deze wereld te ervaren de eeuwigheid. Dat is waar Yeshua eigenlijk <coughs> ook om kwam hier, omdat om de, de redding gebracht hier. Dat wij hier op deze aarde, dat de mens moet hier eh, leren door, door de wetten van het Koninkrijk der Hemel, de mens, de mens moest, moest kan. Komen tot het eeuwige leven hier op aarde. Want als je dat hier kan. Dan kan je natuurlijk ook in de, in de hier Duidelijk, Als je hier dat niet kan. Hoe kan je dan daar doen? Het staat interessant daarover ook geschreven in, in Talmud. That, uh, als iemand hier op aarde staat. Zo'n voorbeeld. Als iemand hier op aarde in Kutsir was. Wie, wie zal dan hij zijn in de toekomstige wereld? Is dat is interessant, zo echt, geweldig. Dus dan staat het erg duidelijk gezegd, gegeven, dat als iemand hier een koetsier is, dan in de toekomstige wereld zal hij ook die twee paarden hebben daar. Ook daar in de hiernaam al, zal hij ook die twee paarden daar, op die twee paarden, met die twee, dat betekent betekent geestelijk op hetzelfde niveau zijn, wat hij hier bereikt heeft, zal hij ook daar hebben. Wie het geestelijke leven hier niet vergaart, hoe krijg je het dan daar? Alles, al het werk komt alleen hier, in deze wereld. Daar is geen werk om, eh, alleen hier is de kans om, om je ziel te verrijken, en om te maken van je ziel wat, eh, eh, naar dat dit te verheffen jouw ziel 620 keer, we hebben gezegd ja, van allemaal goed, moet je verheffen jouw ziel naar 620, waarom 620, 613 voorschriften van de Torah en de 7 voorschriften van Noachide, 7 dus dat betekent 620 en 620 en 620 is de gematria van ketter 620, dus daarom moet men goed, we brengen jou mal goed, tot dit niveau van de ketter, dat is onze taak hier op aarde, wat jij, wie, de eeuw, de eeuwige, het eeuwige leven hier, vergaart, hoe kan je het eeuwige leven vergaard, vergaren? Door de Torah, maar hoe, de Torah, de Torah tora die, in vervulling werd gebracht, door Yeshua, oh, dat is een toevoeging, van de Torah die, helpt, duidelijk, de Torah die in vervulling werd gebracht door Yeshua, dat helpt, anders wat ze leren, helpt het niet, waarom? Alles wat men leert zonder Yeshua betekent een verkapte manier om te doen voor jezelf. Men leert de Torah om, uh, om dat kinderen zullen ...niet dood gaan, kinderen zullen leven... Om, ja, van, ...vanwege het bestuur van goed en... ...van uh, um, beloning en straf. Men leert terug omdat men wel wil beloning ontvangen... ...en, en in deze wereld en in de toekomstige wereld. En men bang is van straf. Daarom doen we dat, door, die, door het instrument van... ...van, uh, van uh, het bestuur naar, naar beloning en straf. En dat is een verkapte manier van het willen ontvangen voor zichzelf of ontvangen voor zichzelf om willen van het geven of om willen om ontvangen geven om willen van het ontvangen of ontvangen om willen van het ontvangen. eigenlijk En de Torah die dus de mens die hier de Torah leert en alle wetten van de Torah als je die bekijkt in het licht van Yeshua, dan is het, dan dan zie je de, de ware betekenis zoals de schepper zelf wilde dat het volk, of dat elke mens hier op aarde zo op die manier zal komen tot de eeuwigheid. En dat is wat hij begint nu ons te vertellen. Uh, 21. Hallo, Shamatem. Jullie hebben toch gehoord. Kine dat het geschreven, dat het gezegd is. Dat het gezegd is Larishonim aan de eerste. De eerste betekent aan de eerste aan de.. aan de eerste Torah gelezen, aan de eerste. Huh? Rishonim, aan de wijze, aan de wijze. Lot Yerzach, dus betekent dat de eerste, betekent Moshe en de eerste. Moshe is ook als eerste, dus in de Torah staat het geschreven. Hij he zegt wat gezegd is aan de eerste. En hij citeert de woorden van de Torah: Lot Yerzach, gij zult niet doden. Vasher Yerzach, en wie zal doden, gejavoe, le wet dien, die is schuldig, uh, die is dus schuldig, zeg ik dat, die is uh, straf ontvangt van de wet die van gerecht, van de gerechtschof, die onderhevig is aan de gerechtschof, die moet uh, boeten, en, wani omerlachem, wat, dat is wat gezegd is, aan de eersten, dus aan, hij bedoelt dan daarmee, aan, uh, aan het, aan degene die het verbond brachten naar vlees. Wani, uh, 22, wani omerlachem, kiasher, ik Alaḥiv, Hinam. Ik zou het woord Hinam weghalen. Hier in het midden staat het woord Hinam. En gewoon neem van mij hand. Chayavhu levet din, washer yomar. De volgende regel. El el-Achiv, Reika khayav hu lesanghedrin va naval i karalu hu mukhayv es gehinom. Oh, hier begint hij eh uh, duidelijk ons uh, het verschil aangeven. Eigenlijk hier zullen wij dat Zien het verschil tussen uh, de wet van het koninkrijk der Hemel en de menselijke uh, aangepaste versie, zoals het aan de Joden gegeven was? Wanneer? er Chem 22 dus met de, de, vanaf het, de nieuwe regel. Maar ik zeg jullie. Kolasher sher jik tsov ieder die... ...kwaad wordt... ...op zijn... Um, ...naaste. En het woordje... ...hina moet je weghalen, betekent om niets. Ja? om niets... ...betekent om niets. Maar... ...of om niets, of om iets... ...doet er niet toe. Op welke manier dan ook. Zelfs als iemand heeft wel jou boos gemaakt, en verdiend, verdiende dat in jouw ogen, dat jij, dat, men, dat jij boos, kwaad op hem zou zijn. Dus het woord die chinam weghouw. Gajavu lebeddien, die is uh, uh, onderhevig, aan lebeddien, aan het gerechtshof, die moet dus, uh, straf ondergaan door het uh, gedochter gerechtshof. Waar je en wie zou zeggen aan zijn, de volgende regel, aan zijn naast, letterlijk aan zijn broeder. Reka, een leeg kop of zoiets, ja. Rijka betekent leeg. Zeg leeg hoofd Leeghoofd. Leeghoofd, precies. Leeghoofd. Reka Rijka. Gajaf, hoe de Sanhedrin, die is onderhevig, uh, schuldig is en onderhevig aan de Sanhedrin, aan de grote vergadering. Dus die moeten hem berechten. Waar je Karello, en wie noemt hem? En domarik zijn naast zijn, zijn broeder. Hoe me goed jaf. Eesgegenom die is uh, schuldig en verdient vuur van hel, hele vuur. Het hele vuur. Zie je, dat is de ware wet die en dat laat ons zien. Dat Yeshua kwam niet uh, met de weten naar vlees, maar naar geest. Want kijk nou, als stelt dat bijvoorbeeld dat de ene die kwaad is op de andere, maar je laat het niet zien van binnen. Kwaad op de ander is. Niemand ziet het. Ja, niemand, niemand ziet het, waar is kwaad? Of waarom doet er een Dan zou men naar de wet van de Torah, naar de wet van de Torah, zoals een moskee gegeven waren. Hij is niet schuldig. Ja? Hij is niet schuldig. Hij heeft niets gedaan. Hij heeft geen klap gegeven aan die ander. Ja? Want het staat oog voor oog. Hij heeft hem geen oog. Hij heeft hem niets gedaan. Maar van binnen is hij kwaad op hem. Daarover ving je niet in de Torah de woorden die echt Moshe wist wel hoe om te gaan met het volk. En dat was natuurlijk een revolutionair wat de Joden hebben ontvangen. Want er was niets, niets in de wereld, absoluut geen uh, iets dat van goddelijke wetten. Daarom was het de eerste, de eerste fase. Maar nu leren wij dat, dat men mag niet eens, dus wie kwaad wordt voor de, op de ander, goed opletten wat hij ons vertelt. Dat We moeten leren, allemaal moeten we leren. Daar. dat. Die, ver, die, is, die verdient eigenlijk de straf van hele vuur. En het hele vuur is alles dus hier op aarde, is niet uh, elders... Niet dat het later zal zijn. Het gevoel van binnen is, en dan kan je dat zien, voelen dat. In het bijzonder wanneer iemand werkt aan zichzelf individueel. Ik werk ook aan mijzelf individueel. Dan weet ik pas, als ik kwaad word op iemand anders, of kom bij mij een gevoel van kwaad, dan pas voel ik in mijzelf echt een vuur. Pas als je werkt aan jezelf, dan pas voel je dat het echt een vuur is. Want iemand die gewoon is, gewend is om kwaad te zijn voor iemand anders. dat is een iedereen. Alleen, maar, alleen maar kwaad, alles is kwaad. Alleen maar kanker. Die merkt niet meer, die is, wordt immuun. Die wordt zelfs immuun voor hellenvuur. Dat <laughs> betekent dat die is nog niet eens waard is, dat vuur, Die kan het niet ervaren die is gepanzerd zo dat die voor en hoe komt het? Omdat als een mens één keer kwaad wordt en dan weer nog een keer en een de derde keer, dan wordt het voor hem een gewoonte, Dan wordt het voor hem toegestaan. Dan ziet hij niet meer dat het een uh, zonde is. Maar wij moeten weten dat als, ik, als betekent, het hele vuur betekent dat dat als de mens kwaad wordt op een ander, dan al het, al het heilige verdwijnt uit zijn waarneming. Goed oplet, niets anders, Yeshua kwam hier op aarde te doen, te brengen dan de innerlijke vrijheid aan de mens. De mens eigenlijk begint met Yeshua, de mens de, voor Yeshua was het wordingsproces van, uh, word, van mens worden. Maar vanaf Yeshua is individu, kwam individu, de mens kwam eigenlijk uh, in een stadium waarbij uh, die onderhevig is nieuw. Vanaf Yeshua aan het individueel bestuur van Hashem. Ja, men kan niet meer vanaf Yeshua kan men niet meer schuilen achter een groep, achter een religie. Ja? Dat wat men gemaakt heeft, dat is natuurlijk een, een, een, een, een, een manier van sociaal leven dat het Iets, iets genomen had was van, het, van de ware realiteit met een beetje sociaal leven erbij, en dat is wat men heeft gemaakt. Terwijl Yeshua kwam eh, op aarde om te verkondigen dat de tijd is aangebroken nu voor de zielen, op, voor alle zielen hier op aarde, om, het in, om zich te schikken naar het individueel bestuur van Hashem. Wat heb je nog hoger dan dat? Wat heb je nog uh, groter dat iets wat het gevoel brengt bij de mens dat die een zelfstandig iemand is. En dat die een geweldige verbondenheid heeft met de bron, met de bron van het leven. Dat heeft alleen Jeshua gebracht. Daar heb je niets nodig meer. Als je alleen maar eh, geloof opbrengt, geloof boven het verstand, terwijl de Torah is alleen maar verstand. Van dat komt dat, van dat komt dat. Je moet het leren alleen maar verstandelijk. De hele taal moet is alleen maar verstand. Wat hadden ze gedaan met de Talmud? Hadden ze de goddelijke wetten. Uh, opgemaakt. Met de logica van Aristoteles. Ik weet wat ik zeg. Eindelijk. De logica van Aristoteles. Hadden ze toegepast aan de wetten. Van uh, de Torah. Natuurlijk zit het veel, veel hogere dingen. Maar het is toch wel. Met het, met het hoofd, terwijl de Torah gaat boven het goddelijke, het, het heilige. Ja, ze hebben een soort Joodse filosofie gemaakt. In plaats van, natuurlijk, zoals men leerde. De het, Torah het de Talmud, natuurlijk, is geweldig, het is goddelijk. Maar de manier waarop ze dat leren helpt absoluut niet. Dat is wat Yeshua heeft gebracht in deze wereld. Dan heb je niets meer nodig. Je hebt niet nodig Christendom, Jodendom, alle andere dingen, gurus. Je hebt niemand nodig. Rabbi, heb je hebt niemand nodig. Je hebt geen leraar nodig meer. Dat is wat we leren. Stap voor stap dat ook wat ik bij jullie uh, breng ook dat ieder van jullie ook zelfstandig zal worden. Dat is het hoogste, hoogste, de hoogste, het hoogste doel ook van mijn studie, van mijn ja, studie met jullie. Dat iemand volledig zichzelf wordt en zal niet meer zoeken naar een leraar. We hebben leraar, we hebben jezus. Wat heb je nog meer? Wie kan het zeggen? Hij had het gezegd. Door zijn verbondenheid met de schepper. Wie kan nog meer dat zeggen? Niemand. Niemand. Niemand was, niemand is, niemand zal zijn... die dat zou kunnen zeggen... tot de Martikon. Duidelijk het verschil wat hij zegt ons. Dus niet alleen... Uh, het staat geschreven dus, gij zult niet doden. Dan heeft hij ons laten zien, hier Dat als je beschaamt iemand, dan dood je ook. Als iemand, als iemand beschaamd wordt, dan ook dat is doden. Ja, waarom? Als je iemand, als iemand beschaamt. Wat, wat is het wat is gevolg van het. Dat, je, dat bijvoorbeeld niet jij zegt. Dat iemand beschaamd. Nou, vooral als je in het, in het bijzijn van nog één of meer mensen. Hoe, hoe wordt het gezicht van die ander? Door, jou, door misschien de slechte, kwade woorden die je zegt. Je zegt uh, reka, je zegt leeghoofd of iets anders. Blijk, ja of niet? Iemand wordt blijk. Bleek betekent, dat een bleek betekent, waarom wordt een gezicht bleek? Het betekent dat een stukje bloed, bloed is weg, gelopen uit het gezicht. Dat betekent, hij moest het zichzelf inhouden en daardoor, daardoor een stukje bloed, een beetje bloed als het ware, moet je verbruiken. Bloed is een kracht wat geeft levenskracht aan het lichaam. Dus dan verbruikt je als het ware dat bloed om, om in zichzelf in toom te houden. En dan wordt je blijk gezicht. Dat betekent dat jij een stukje bloed van, bloed van hem uh, weg, had weggenomen. Dat betekent dood. Dus dat men op die manier dood en dan... Dat is, betekent het ware in de, door de wetten van het... De, van het Koninkrijk der Hemel betekent een mens te doden, dat is ook in de Torah geschreven. Maar de interpretatie door Yeshua is dat men mag de ander absoluut niet uh, uh, beschamen of kwade woorden tegenover tegen iemand zeggen. Wat anders, we weten dat alles. Buiten, jezelf is. de schepper. hoe kan je dan, een ander, kunnen we een ander beschouwen? Dat is allemaal wat we moeten leren. En we moeten leren dat als je dat wel doet, moet je weten zo dat aan wie doe jij kwaad als je dat doet, als je kwaad wordt op een ander alleen aan jezelf en natuurlijk aan de ander. Maar in de eerste instantie aan jezelf. Ik, want het gebeurt iets met jou. Dat jij verdient dan binnen jezelf het gevoel. verkregen van binnen het gevoel van uh, het, het hele vuur. Niet ergens anders wat ze allemaal in religie vertellen ons. Het is allemaal, allemaal bla bla. Het helpt niet. Weet altijd moeten we weten, dat is hier en nu. Steeds tegen jezelf zeggen. Als je kwaad aan het worden bent, dan moet je eerst denken aan wat Yeshua had je gezegd. Dat, dat, dat, waarom moet je de hel, de hel nu verdienen in jouw gevoel, dat jij op dat moment verstook, verstookt raakt van de schepper. En kan je niet ervaren zijn, genade. Op dat moment is het leven, onttrek je jezelf, je leven van jezelf. Dat is, dan is het al, dat moet al een, een motivatie zijn van dat je weet dat je schade brengt, alleen aan jezelf, in het hier en nieuw, in het hier en nieuw, daar gaat het om, niet in de toekomst. Moet je niet denken aan de toekomst. Dat, uh, natuurlijk, alles, niets uh, verdwijnt in het geestelijke. Maar belangrijk is om hier en in, hier in nieuw te leven. Dat als je op dat moment, wanneer ik kwaad ben, leef ik niet meer in, nieuw, in hier en in nieuw. Dat? Dan zit het, dan zie het, zit ik, dan ergens zit ik verbonden aan de citra achter op dat moment. Dat is dan een, een schim. En geen realiteit. En daardoor worden allerlei, ook allerlei cellen, kwade cellen, kwadaardige cellen gevormd, juist door deze toestanden, wanneer wij kwaad zijn, etcetera, Wanneer wij niet overeenkomen van al die momenten, waarin wij niet overeenkomen met de wetten van, met de, van de, het Koninkrijk der Hemel. Op die momenten, die momenten wordt al het, alle ziekten, ellende wordt naar ons toegetrokken, wordt de Juist op die, op die moment, het leven wordt van ons ontrok, ontrokken, et Dat moeten we goed bewust daarvan, gewoon mediteren daarover, dat jij het begrijpt. Het, hoe dat het gaat.